Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu. Goedemorgen Zandvoort. Show me what you got. On the counter. From the ground up now. Here we come as we are now. Mama said that you show what you are. Step it up now. Get it done now, uh, hey. what you got, shoot it to the stars, to the top now, cross the moon and down, we're here till we blow up, trying hard, we we'll not get you really far, mix it up now, it's the right now. Stick to the Space with the desktop, the Space craft.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 Bij een start-up die medicijnen okay. maakt voor, voor patiënten met leukemie en, en non-Hodgkin-kanker. Uh, ja, en. Dat is uh, wat ik doe. Omdat je daar werkt, uh, wil je die ervaring daarbij inzetten voor Zantwoord? Hoe moet ik die koppeling zien? Uh, nou, ik, ik heb meestal in, de, in het bedrijfsleven in, in veel financiële rollen gezeten. Dus mm -hmm. daar breng ik heel veel expertise mee. Dus ik denk.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 zit in die richtingen, maar ieder heeft zijn eigen speerpunten. Ja, en die van, van D66 specifiek spreken mij aan. En ik had contact met onze, onze wethouder en dat vond ik ook een ontzettend goede vent. Raymond van Haafd heeft denk ik heel veel goed werk gedaan de afgelopen vier jaar. Jammer dat hij niet terugkom, waarschijnlijk niet terugkomt, maar uh, ja, de samenwerking met hem sprak me ook heel erg aan. Ja, hij heeft nog eens een, keer een uitspraak gedaan van ik kan ook als onafhankelijk terugkomen. Dat die vond ik wel grappig. Dus een van de aanstaande coalities zou hem kunnen vragen om een wethouder te worden. Nou, ik denk dat als dat zou gebeuren... dat Zandvoort zich daar gelukkig mee zou mogen prijzen. Want het is een hele fijne en, en capabele vent. Uh, dus, dus wat dat betreft zou dat uitstekend zijn voor het dorp. Nou ja, we gaan het zien. Want er wordt druk uh, onderhandeld uh, in, uh, in, in de politieke wereld. Krijg je daar wat van mee? Ja, ik, ik ben natuurlijk uh, wat nieuw. Hè? Dus, dus uh, ook, ook de mensen en het hele spel, hoe dat speelt, is wat nieuw voor mij. Uh, maar ik zie natuurlijk wel wat er gebeurt. Hè? Er, zijn nu, er wordt nu gesproken over een akkoord door vier partijen.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 wat zijn jouw specifieke punten die jij gaat oppakken? Nou, ik denk een beetje dingen die ik al genoemd heb. Financieel hè. heb ik al gehoord. Financieel, gezondheid. Eh, gezondheid. Uh, ik denk ook graag bereikbaarheid. Hè. Met name hoe we uh, uh, uh, als dorp uh, beter nog voor fietsers... en, uh, en uh, niet gemotoriseerd verkeer uh, toegankelijk mm. kunnen worden. Um, en dat soort onderwerpen. En, en eigenlijk nieuw voor mij, uh, een beetje geïnspireerd door Raymond's dus is jeugdzorg.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 Um, nee, nog niet. Uh, nog niet? Uh, ja, de, uh, we hebben uh, niet Afgelopen een... periode? Ja. V vorige week, vier dagen geleden? Ja, daar was ik nog niet bij. Oké. Okay. Nee. Nou, dat komt dan vanzelf. Dat komt vanzelf, ja. ja het, het, uh, het is, uh, je mag als buitengewoon commissie zitten, mag je dan in zo'n commissielid zitten. Maar vier dagen later uh, moet je op bankje gaan zitten. Ja. Is dat niet vreemd?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 En alles nog in. King around.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 Het was een prachtige editie vorig jaar, eh, 8 en 9 oktober. Het was fantastisch weer. 2700 deelnemers die allemaal heel erg blij en enthousiast eh, waren. En ja, nou ja de Zandvoort is natuurlijk een prachtige venue, een prachtige plek om, om zoiets te doen. Ja, die uh, Spartan Run uh, kent verschillende klassen. Is, is, is die eigenlijk voor iedereen? Of moet je een, uh, toch wel een bepaalde lichamelijke conditie hebben om aan mee te doen?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 En, uh, en, dan moet je, en dan mag je de grond mag je niet raken ondertussen want als je uh, de grond raakt dan dus als je eigenlijk ben, ben je af een soort van af en dan moet je voor straf moet je dertig burpees doen Dat zijn dertig soort van gymnastiek oefeningen waar je ook niet heel erg uh, vrolijk van wordt als je dat dertig <laughs> nou, niet nee.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 Ja, burpees uh, geldt uh, in principe voor elke hindernis. Dan moet je je voorstellen dat sommige hindernissen uh, zijn... Uh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 Je kan er niet zomaar naartoe. Nee, je moet je inderdaad nee. kwalificeren. Ja, ja. oké. Okay. Uh, nou, misschien kan het Europese kinders antwoord komen.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 Uh, en alle omrichtende gemeentes, uh, HLM, Heemsteden, Arnhout... die uh, kunnen zich inschrijven voor met 40% korting. Heb je daar veel respons op, op uh, van de zandwoorden? Uh, ja hoor, daar is, is best heel leuk op gereageerd. Dan kunnen we natuurlijk uh, door die code kunnen we goed kijken hoeveel mensen daar, uh, uh, zeg maar zich mee ingeschreven ja. hebben. En dat is natuurlijk ook een leuke uh, om eventjes uh, de conversie te meten en te kijken of, of zoiets zin heeft. Maar uh, ja, er is zeker heel leuk op gereageerd. Dus we hebben veel zand voor. Dus aan de start straks. Dat is leuk, Dat is leuk om te zien. Ja, de, um... ja ik wil ook... Ja, wat, ik ook... wat, ik nog even wil, wat ik nog even wil benoemen, en dat, is, dat is zeker voor de Zandvoort heel erg leuk. We hebben ook een kidsrace en dat is je kan al vanaf vier jaar bij ons meedoen. Hebben we hebben eigenlijk een, een, een parcoursje van 800 meter, van 1600 meter of van 3,2 kilometer, maar dan met mini hindernisjes, hele kleine hindernisjes voor, voor de kinderen van vier tot zeven, van acht tot geloof ik tien en dan van elf tot veertien jaar. Dat zijn de drie verschillende categorieën. Sommige kinderen van zeven kunnen heel goed 1,6 kilometer doen. Dat kunnen de ouders perfect bepalen.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 Ja, dus uh, uh, ouders van ja. kinderen in Zandvoort. Hier wordt u een perfecte zondagmiddag uh, uh, voorgeschoteld door mee te doen aan de Kids Obstacle Run. En die gaat ja, om twee zeker. uur van start. Ja, absoluut. Ja, Twee uur gaat die van start. Hartstikke leuk, is uh, uh, de Run, het parcours, hè, dat, dat gaat ook weer een stuk door het dorp. Ja. En, en, Kerst. Made uh -huh. Ja, Dat zijn ze nog redelijk fit. Ja. Uh, dan gaan ze links op de Zeestraat op. Dan gaan ze de zeeweg op naar boven toe inderdaad. En uh, dan, uh, dan uh, de passage onderdoor. En dan staat die uh, monkey bar waar je het ja, net over hebt. Die ja, horizontale ladder die staat daar op de burgemeester Venema plein. Ja, en dan is het rechtsaf het strand op richting het circuit. Ja, de burgemeester Venema plein is ook het start, uh, de startlocatie uh, voor de kidsrun op zondag. Okay. Daar hebben we ook een podium in muziek staan.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 Wij kunnen, dat, dat, is, dat dit valt wel mee we, we kunnen echt heel veel deelnemers kwijt en um, we zijn echt nog aan het bouwen corona is, heeft wel invloed gehad natuurlijk op het hele ja. verhaal mensen moeten toch weer een beetje wennen moet je een beetje inkomen dat zie je bij andere sportevenementen ook dus we zullen waarschijnlijk wel weer zo'n 2.500 deelnemers hebben maar ik, ik wil heel graag wel uh, verdubbelen of verdriedubbelen zelfs uh, met het aantal deelnemers in, in Zandvoort dus er, uh, er kan nog heel veel meer bij oké okay, nou dan uh, ik denk dat uh, de populiteit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 This is what I say right.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 Dankjewel Ben. Dankjewel. Jo hoi. Stefaniya mamo mamo Stefaniya pole mamo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 L'nervet raakt het ja